Michel Koenen met het NOS-journaal. Jos Brecht, de verdachte in de zaak, gehouden in Spanje. Dat meldt de politie in Limburg. Volgens Peter de Vries is die aangehouden in de buurt van Barcelona. De politie kwam hem op het spoor na een tip van een getuige. Die had hem erkend van foto's die afgelopen woensdag zijn verspreid. Jos Brecht van 55 was spoorloos sinds februari dit jaar. In april gaf zijn familie hem op als vermist. De Nederlandse politie weet nog niet wanneer Brecht wordt overgeleverd. Morgen tussen 10 en 12 is er een persconferentie. En de familie van Nicky Verstappen is heel erg opgelucht dat Brecht is opgepakt. We hadden niet durven dromen dat het zo snel zou gaan, zei de moeder bij Hart van Nederland. En ze hoopt dat Brecht vast komt te zitten. Ander nieuws: De Belgische politie zoekt twee of meer Nederlanders die betrokken waren bij het schietincident vannacht in Spa in België. Daarbij kregen de Belgen alle hulp uit Nederland, laat de Nederlandse korpschef Akerboom weten. En ook in Nederland wordt gezocht. Gisteravond is in Spa een Belgische agent doodgeschoten vanuit een taxi met Nederlandse passagiers. Eén van de Nederlanders is vannacht gewond gearresteerd. Het is onduidelijk of hij ook het dodelijke schot op de agent afvuurde. In de Amerikaanse staat Florida heeft een schutter het vuur geopend... in een restaurant in de stad Jacksonville. Dat was op dat moment een evenement voor gamers aan de gang. Er zijn meerdere doden en gewonden, meldt de politie. Eén verdachte is gedood. Volgens de politie is er geen tweede schutter. De schietpartij was te horen op streamingplatform Twitch. Gebruikers kunnen daar gamesessies uitzenden en bekijken. In het bewuste fragment zijn meerdere schoten te horen. Het weer nog. Het is uh, bewolkt en het regent. Er staat een stevige wind. Aan zee soms hard. Windkracht 7. Vannacht liggen de minima tussen de 12 en 15 graden. Morgen begint de dag dan met regen. Later op de dag vanuit het westen af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. I'm a mom, mom,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 We'll mm -hmm.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 something to do all night there's something to live No.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 Is where all I need's need, place to find, and, and there I'll celebrate. celebrate.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 In de Amerikaanse staat Florida heeft een schutter het vuur geopend... in een restaurant in de stad Jacksonville. Daar was een evenement voor gamers aan de gang. Er zijn zeker vier doden en meerdere gewonden, zegt de politie. De schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. De schietpartij was te horen op het streamingplatform Twitch... waarop gebruikers hun gamesessie kunnen uitzenden en bekijken. In Nune in Brabant zijn gisteren twee spoorwegovergangen... ruim acht uur dicht geweest door een sein- en wisselstoring. De problemen begonnen rond 12 uur smiddags. Pas om acht uur s'avonds kreeg ProRail de spoorbomen weer open. En tot, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.